Thank you. mijn uiteenzetting ik begin, moet ik eerst de luisteraars mijn verontschuldingen aan bieden. Vader, ik ga alsjeblieft oh. zitten, eigenwijs. dat had in je bed moeten blijven. Ja. Dames en heren luisteraars, mijn man heeft die verkoudheid aan zichzelf te wijten, hoor. Nou, ga jij eens even weg, Tien. Ja. Laat mij eens even met de microfoon. De zaak is deze, luisteraars. Ik, <lacht> ik kwam de vorige week mijn, mijn buurman Snotklaas tegen, die in verschil was van een heer Ha-Hats. Luisteren naar de naam Jekyll. Hè? En hun gesprek ging al dus. Dus ik heb het beste deeg bij me. En dan? En toen? Twee keer komt hij op me af. Ah. Ik heb de wind in mijn rug en laat de blauwe met de stro meedrijven. Ja, ja. En dan, pam, hij zit erop aan de haak als een anker. Hij komt uit het water als een torpedo. Ja. Twintig pond ah, ja. ongelogen, maar het lijkt in ons. Ja, ja. Afijn, ik laat hem voldoende lijn. En hij weg de rivier op, als een bliksemfliks. Maar hij zit er aan, voel je wel? Hij zit eraan, ja. op ja. nog even. fijn. ik wacht tot hij genoeg heeft van zijn vluchtpogingen. En dan begin ik hem in te halen. Alex, ja. Hij is weg als een dokwerker. En elke keer dat hij de benen wil nemen, geef ik hem een dikkie weer bij. Natuurlijk, natuurlijk, ja. daar een poosje zitten mokken. Ah ja, dat doen ze altijd om deze tijd van het Houd jaar. je he? mond toch even. Hm. Maar daar komt die weer naar boven. Hm. Kom boven het water uit en neemt een spurt helemaal naar de andere kant. Hey. Fijn, ik nog geen erg. Ik wacht er naar hem toe van dat uh, hele rustige... Ja, Weet ja. je wel? En ik haal gelijk in. Hadjou. Haal in? Haal in? Ja, ja, dat snap ik, maar had je hem? Nee, hij smeerde hem. en Wie uh, smeerde hem, als ik vragen mag? De vis. Wat vis? Wat, wat, welke vis? Ja, de vis waar hij net over zit te vertellen. Die smeerde hem. Vis? <laughs> Tien minuten lang probeer ik deze conversatie te volgen. Dat nou, komt nou, er nog van als je geen behoorlijke opvoeding hebt praat. Oh. Beste vriend Wilkes, dat je je eerste vis gevangen hebt, heb je nog niet geleefd. Oh, die die zilverglans en het eind van je snoertje. Ach, dat geluid van het molentje. En het fluisteren van het rimpelige water. Ja, en dat triomfantelijke gevoel als je je eerste visje hier netjes ziet. Prachtig. Prachtig. Luister. Dat klinkt als een advertentie voor visserij. Ik geloof dat we zaterdag maar mee moesten nemen naar het meer. Geen gek idee. Drie mannen in de boot. Ja, jongens, wacht nou eens even, wacht nou even, wacht nou eens even. Ik heb van Hengelen niet het minste benul. weet je Je hebt nog nooit zo'n gelukkige dag meegemaakt. Ver weg over het koele water. Nou ja, het klinkt wel alokkelijk, moet ik zeggen. Met die heerlijke warme zon in je nek. En die geluiden die van ver over het water naar je toe komen. Ja, ik geloof wel dat dat zijn prettige kanten. Weg van alles. In goed gezelschap. Ja, maar... Ligt dat uh, meer, zei je? Het Kedelmeer. prachtig plekje. Midden tussen de heidekruidheuvels. Ah, Heidekruid. Oh, ja, ja. nou ja, dat klinkt niet slecht daar niet van. <laughs> Vissen, <laughs> heb ik nog nooit gedaan. Er zit daar nou maar niet over in. Weet die vis veel wie er aan het andere eind van de hengel zit, beroeps of amateur. Je kan van mij wel een hengel krijgen. Ik heb er toch twee. Oh, nou, ik denk wel dat het me zal bevallen, weet je dat? Natuurlijk, wat dacht uh, je dan? Ik vind, uh, vind het erg vriendelijk van jullie, hoor. Uh, helemaal niet. Graag gedaan. We vinden het prettig dat je met ons meegaat. zou uh, we zo regen krijgen? Ja. Je zegt wel wanneer ik moet ophouden met de roeie, hè. Hoi. Je kan niet ver zien. Die mist, hè. Eh. Het is ook al eh, koud geworden. Ja. Hup. Hier, stoppen. Oh, Hier, ja. Nou, uh, jullie zeggen wel wanneer ik met hengelen kan beginnen, hè? Mm. Oh. oh. Ja, ja. Doe je dat zo? Uh. Oh, ah, en met deze vliegen vang je dus de vissen voor onderstelling. We nemen niet kwalijk. hoor. Ik neem aan dat praten... eh... Uh, uh, niet. Hoe die komt uit. Hoe je je Het is behoorlijk visweertje, hè? Oh. Ik zeg, het is een behoorlijk visweertje, zeg ik. Oh. <laughs> ik hoop dat een van jullie een kompas bij zich heeft. Je ziet geen hond in die mist. <laughs> nee. Ik zeg dat ik hoop dat een van jullie weet waar we zitten. hè. Wat, um, wat, voor soort vis haal je nou eigenlijk uit het, uh, uit het meer? Forel. Forel. Forel, wel, wel. <laughs> Ach, ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik eens forel gegeten heb in dat padvinderskampje. Ja. Oh, oh, oh, heerlijk was dat, heerlijk. Oh, gebakken. De beste boter. Mm. Ja, oh, ik kan het denken. De meesterlijke vis, is zo'n forel. <laughs> wel, uh, wel verschillend met zeeforel, dat ook wel weer, ja. Yeah. Maar weet je, ik heb toch zo'n idee dat eh, zalm, hè, zalm, hè, zalm is toch meer de ware vis voor uh, de engelaar dan. Wees toch even stil. Oh, dan die je Ja, dal dal dal. hou je rustig. Zo zou je mij nou eens willen? Nou, ik heb je niet kwalijk willen Ik verbaas me er alleen maar over. Ik wil zeggen dat ik me alleen maar verbaas over. Dat ik. Die... Langzaam die kant uit. En hou je mond. Ik heb hem. Ja. Ja, Goed. Ja. Ja. ja, goeie. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Zes forellen en twee bars. Helemaal niet slecht. En, uh, Wilkerson, Hallo. hoe voel je je nou na je eerste dag als hengelaar? Ja, kijk eens. Je bedoel... hebt al gezien wat we bedoelen. Nee, jongen, er is geen sport op de hele wereld die je hiermee vergelijken kan. Ja, kijk, weet je wat ik bedoel? Ja, heb je gelet op die knaap die aan mijn tegen zat te sabbelen. Nou, ik durf, weet dat het zeker drie pof Toch geloof ik nog steeds dat het een zeeverel was, hoor, Harry? Wat nou zeeverel? Niks zeeverel, forel je door meer. Ik ben er helemaal niet zeker van, hè. Jongetje, ik zag hem toch. Ik zag hem toch van mijn eigen ogen. Twee keer zat hij vlak bij Maas en toen had ik hem ook. Alleen jammer dat we hem niet in het net kregen, dat wel. Ja, maar ik blijf volhouden dat we het er niet slecht aan en, uh, Wilkerson, hmm. ik weet dat we jou hengelrijp hebben gemaakt, niet? En let op, mijn woorden, Elke vrije minuut ga jij vis Ah, kijk, weet je, het is niet zozeer het hengelen, Nee, hè. nee het is meer de tractie, hè? Je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. De kameraadschap, de omgeving, de. de, de nou, nee, ja, goed. De, de oude jongens onder elkaar. Ja, dat oude jongens onder elkaar, dat is het, geloof ik wel. Je hoeft je nou door niks meer te laten tegenhouden, Wilkerson. Uh, ik maak me sterk dat je sinds jaren niet meer zo'n gezellige sportdag met oude vrienden hebt En let op, voerder, dat elke dag en elke elke dag. Nou, het heeft wel een, een lange tijd geduurd voordat ik weer over vissen dacht. Dat kan ik wel verzekeren. Even zitten, wil je? Ja. Mijn heer Gemaal bedoelt dat het een hele lange tijd geduurd heeft voordat hij weer ging vissen. Tja, en, en ik ben nu eigenlijk pas in de gelegenheid u iets over deze belevenis te vertellen. Deze week, hè? Kwam hij op een avond later thuis dan te doen gebruikelijk? Terwijl hij vreemde zaken met zich meebracht. die degelijk verpakt waren in bruin papier. Zeg, wat ter wereld moet dat nou allemaal? Oh, dat, dat is een, een hengel, met toebehoren. Uh, een hengel? Ja. Hoe kom je daar nou weer aan? Tweedehands gekocht. De hele zwik voor ongeveer twintig gulden. Wat moet je daar nou mee? Vissen. Vissen? Vissen. Waar? Ja, vissen waar op een of andere rivier. Waar heb je dat nodig? Oh. <laughs> Moet je kijken, gaat Hier, dat is nou de juiste methode, hè? Dat heb ik gedaan. Recht van je uitgooien, midden in de stroom, met een lange lijn, mm -hmm. hè? En een zacht briesje in de rug, om de aaskliek op het water te laten zweven. Uit, laten het dobberen, uit, laten het in de loop van die rivier. Zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, en dan... Hebben, beet, oh. beet, hou hem vast, Archie, hou hem vast. Oh, dat is een kanjer van een zalm. Mm -hmm. Oh, daar komt hij boven het water uit als een bliksemschicht. Ja, twintig pond, hè? Ja, twintig pond, zeker. Ongelogen. Hij lijkt het aan ons. Hou hem, jongen. Hou hem, hou hem, hou hem. Hou hem in strak. Ja, mooi, mooi. Hoe je nou uitmaakt te lopen. Uit, laat hem uitlopen, Archie. Hij gaat een keer als een torpedo, maar hij zit vast. Hij zit vast, hij zit vast. Hij zit vast. En dan gaan we langzaam, heel langzaam inhalen. Langzaam, ah. langzaam. Laat hem maar vechten. Vechten als een dokwerker. Hou het net klaar, Archie. Hou het net klaar. Ja, uh, daar heb je hem. Hop. liever nu. liever. Uh. Wie is Archie? <laughs> Wat is het nu? Oh, Archie, dat is... Uh, Um, Archie Lamsten. En wie mag dat dan wel zijn, mijn hartje? Glazenwasser van ons kantoor. De glazenwasser? Ja, glazenwasser, ja. Gek eigenlijk, hè. Die, man die was nu al zo'n dikke tien jaar lang onze glazen en ik heb hem vandaag pas voor de eerste keer gesproken. Maar wie heeft ja. jou dan met hem in kennis gebracht? Uh, niemand, niemand, niemand. Toen ik in lunchtijd met die vis op mijn kamerkant was hij net aan de buiten bezig. Nou, hij zag het allemaal en toen schoof hij het raam op en hij gewoon naar binnen. Deed hij dat? Ja, ja, goed gezien is die affaire eigenlijk een hele vreemde zaak, hè. Moet je, je voorstellen, ik zit binnen. hè? Die mm -hmm. zie je zien me zitten, ik zit binnen. Niet. Ja. En ik bekijk vol trots mijn visuitrusting. En buiten, buiten staat die bewuste Archie de te de watertanden. En komt er een draam raam naar binnen toe. Nou, daar zal hij wel een kenner zijn. Die verschat, wat heet kenner. Oh. Heb jij er dan nou bijvoorbeeld enig idee van, Dien, hè? Hoe zwaar die viswocht die je maand of twee geleden in gaan ophaalde. He? Nou, kijk, doe er nou, nou, do do do do nou zo'n gooitje naar. Kom. Geen idee. Veer 14 pond. Oh. Vier, ik smeek je, ik smeek je. Ja, nou, wat zeg je nou? Veertien pond, zeg. Dat is een, een zalm was dat zo groot als... Zelf, nou ja, zo, zo was hij zeg ongeveer. Is die man even goed, zeg? Is die man even goed, zeg? Nou ja, schat, die snuiter weet alles, maar dan ook alles van vissen af, hè? Ja, elk weekend gaat hij vissen en dan uh, komt hij met vis terug, natuurlijk. Mm -hmm. Hij zegt nog, Aartje, hij zegt: uh, heb jij een koopje met dat visgerij? Zeg, oh. Zet, lief dat je luistert, ja, maar... blijf nou even met je beentjes op de grond. Ja. Is het soms de bedoeling dat vriend Archie vandaag of morgen op visite komt of zo? Oh nee? ja, oh ja, dat is waar. Vannacht, mm. hè? Vannacht. Nee, ik bedoel, <laughs> vannacht gaan we vissen. Wat? Ja, ja. Hij zegt nog, Archie. Hij zegt, ik neem jou mee naar een viswatertje dat ik ken, maar dan mag je verder met niemand over praten. Vannacht? Vannacht, Ja, zeker. Ja. Voordat het hengelseizoen ja. wordt gesloten, dat begrijp je wel. Ja, dit is dus onze laatste kans. Oh, hé, hey, zou dat kunnen. Ja, dat zou die kunnen zijn. Ja, ja. Zeg, nou, je zult het best aardig vinden, Archie. Hele grote klasse, hè? Krijgt alles als een hengel. Ja, zeker. Ja, ja. Jongen, die uh, vist trouwens al jaren. Oh, nou, ik geef het maar op. Zo, ga binnen, ga binnen Archie. zo ga binnen, ga binnen. Ik denk dat je zo is Zo, ja, nou dit is mijn vrouw, Artie. Uh, Jean, dit is nou voor die meneer Lemsen. Hoe maakt u het? Nou, dank u wel, mevrouw. Jammer, ik had graag moe meegewacht. om je een beetje gezelschap te houden. Daar wil die man en ik aan het vissen zijn. Oh ja, ja, dat is uh. eigenlijk wel jammer hè, meneer Lemsen. Ja, maar het is net uh, wat ik al zeg. Vissen en vrouwen, die verdragen elkaar niet hè. Wil je een chequietje? Nee, nee, dank u, nee. Erg vriendelijk, meneer Lens, nee, dank u wel. Och, maar gaat u toch zitten? Ja, gaat u zitten, ja. natuurlijk. Zeg. zeg, dan ga ik intussen naar boven om wat oude kleren aan te doen. Ja, doe dat. Zo, zo. Ja. U, uh, u bent een hele viskenner, volgens mijn man. Nou ja, ja dat is ook al een tikkie te veel gezegd. Ik ben nog niet bepaald van een grote klasse, maar uh, ik kan ermee... Uh, uit de voeten, mevrouw Wilkerson. Ik kan me redden, zijn. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik zeg, nog tegen mevrouw, gisteravond, ik zeg, we zouden eigenlijk best een klein eetzaakje kunnen beginnen. <laughs> Met de visjes die ik zo geregeld naar huis breng. Ja. <laughs> Weet u zeker dat u geen checkie wil? Uh, nee, nee, Ja, nee, echt niet. En uh, waar gaat u vannacht vissen? In de straber. Oh. Nou, dat is een viswatertje. Zo. Oh, oh ja. Ja, dat is het einde, mijn goede mens. Ze komen op een deegje af. Alsof wat eieren met gebakken spek is. Oh, ik sta ervan te kijken. Ja, voordat ik mijn neus gesnouten heb, dan zijn ze er al bij. U denkt dus wel dat u een vis te pakken krijgt? Te pakken krijgt? Wacht eens even. Ziet u dit? Ja. Ja, ja, ja, dat ziet u. Maar wat is dat? Nee, dat weet u niet, hè? Nee. nee. Dat is nou de onderweg die ze te grazen neemt. Kijk eens naar dat haakje. Mm -hmm. hm, dat. dat is de kleine bobby-dassler. Wat... Wa Oh, oh ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Ik zie het allemaal. Heb je me nog verteld hoe goud die vis was die ik de vorige week uit de straver heb opgehaald? Ja, hij heeft er iets over losgelaten. Veertien pond, dame. Ja, veertien pond, ongelooflijk. Het rekent wel een klein soort haai. Kijk, verder dan, ja. Ja, ik haal zelfs nog vis uit de goudsteen. Oh. <laughs> ik breng zoveel vis thuis, <laughs> dat ik je hem zo zeg je neus uitkom. Wat, uh, wat zou uw vrouw zich dan gelukkig voelen? Nou ja, u weet zelfs hoe vrouwen zijn. Ja. Behalve ook altijd maken... Weet u wat ze zei? Geen idee. Ze zei dat ze te veel vis krijgen. Nou, moe. Te veel vis, Nou vraag ik je. Nou ja, laten we hopen dat mijn man wat mee naar huis brengt. Zeg, weet u wat ik ook nog zo graag doe? Naast het vissen dan. Als liefhebberij zal ik maar zeggen. Oh, oh nog meer? Ja, harmonica spelen bij de hoepla hop. De, de hoepla hop? Ja, de hoepla hop. Dat zijn de enige twee liefhebberijen. Vissen en spelen wij de hoepla -hop. De hoepla hop, de nieuwe dans. Oh, oh juist ja. Nou, kunnen we? Ah, dat is... Nee, nee dat ik. In de wereld kom je daar nog weer aan. Wat bedoel je, oh dit? Oh, dit is een doodgewone visper. Nou. Hij ziet eruit eigenlijk scherlijk hols. Ja. Kom mee nou, dan gaan we maar. Hè. En uh, zet de ijzeren man maar even De ijzeren man? De pan, de braadman. Ja. Ja, kijk naar waar je loopt. Donker, hè? Heel Als je op deze rivier vissen wil, dan moet je dat auto s'nachts doen, weet je wel. Zeg, en dan moet je er eens opletten. Hm? Direct. Dan zullen ze wel eens gekker gaan springen als ze een bedegen in de gaten krijgen. Oh ja. Zo. So, nou wat, uh, Nou wat moeten we nou doen? Wat moeten we nou doen? Pak je hengel en doe het aas eraan. Pak je hengel en doe het aas erop. Nee, zo. Toen mag je nog wel licht maken? Oh nee. Ben je gek? Liggy. Als je dat doet, dan zien de vissen jouw lichtje toch. Nou, best. Dus. Nou, waar is nou mijn hengel? Mijn hengel. Mijn hengel. Aha. Die heb ik al. Ik kan ook geen snaag zien in die duisternis. Hé! Hey! Wat nou? Dat is, dat is de mijne. De mijne? Hé. Hey. <laughs> je hebt nog wel lijk ook. neem me niet kwalijk hoor. Nee, ik heb de mijne al gevonden. Dus, ja, dat is dat. Zo, zo. Waar heb ik nou mijn aas? Mijn aas, mijn aas. Aha. Hier zo. Dan moet ik zorgen dat mijn snoer... Ja, yeah. heel mooi. toe, naartoe laat ik het nog vallen. Het oh ja, hier. Au, au, au, au ja, die haak Wat zit dood, in mijn broekspijp vast. Ja, ja, ja, ja, ja wacht, maar, wacht maar. Wacht maar even. Ik zal hem wel even hier losmaken. Hier moet je zijn, Heb je hem? Ja, ik zal hem even losmaken. Kom, ja. oh. rustig Au, oh, gaat het, gaat het, gaat rustig om. het? Rustig aan. Ja, ja, ja. ja. Met een klein winkelhaakje. Dan wil je bedankt. Nou ja, dan ga ik het maar lekker vastmaken, hè? Prachtig. Nou je, ik geloof dat ik zo ervan ben. Klaar? Ja, klaar. Zo, nou, als jij hier blijft, dan ga ik de andere kant op. Begrepen. Wat was dat? Hm? Liep jij je lijn er met uitlopen? Wel nee, wel nee, dat was ik niet. Oh. Nou, uh, tot straks hoor. Ja, tot straks. je dan al weg. Ja, als jij maar één stap doet, dan begint die lijn uit te lopen. Ja, zo is het. Zeg, waar heb jij je deefje? Mijn deegje aan snoeren natuurlijk. Zeg, eh, wacht eens even. Dat is mijn deegje. Wat, wat, wat? Mijn deegje zit aan jouw snoer. Mijn deegje zit aan jouw snoer. hoe ja, kom je daar al nou bij? Wat alleen mannen, dat is het mijne. Uh, ja, jij hebt het andere eind van jouw snoer gevonden. Oh, wacht even, wacht even, dat dan dommer. Nou, Zal ik even, even losmaken. Zo, alsjeblieft ah, heb je dan. He, he. Is alles in orde? Twee of twee? Jazeker. Nou, dan, uh, dan ga ik maar weer op Tot straks. Zeg, nou moet je ophouden hoor, hè. Die lijn wel weer uit. Ja, waar dan? Ja, hier al, aan deze kant. Ja, dat kan je niet zien. Het is ook zo donker. Hier al, om deze kant. Oh, nou, wacht, ik Kom naar je toe. Ah, jij. Ja. Ah. Oh, nou eh? toch, een beetje. Kijk toch uit waar je doet. Eh? Ja, ja, neem me niet kwalijk. Ja, ah, nee. Kijk, kreeg je uit. Het water in. Zeg, ja. ja, je bent je drijven op. Nou, dat valt wel mee. Beetje maar. Eh, het droog zo weer op. Ja. Nou, tot straks dan maar weer. Ja. ja, tot straks dan maar weer. Daar heb je dat verbreider gelijk alweer. Aarsje, luister nou eens even, Aarsje. Weet, ja. weet, weet je wat ik nou denk? Dat, dat mijn haak aan jouw mouw vast zit. Zeg, uh, waar zit mijn haak eigenlijk? Die moet ergens al zitten. Hier. Hier. Daar heb je het weer. Zeg, welke hengel heb jij eigenlijk in je handen? Deze. Nee, nee, nee, nee, nee. Geef eens hier. Hè. Nee, vader, dat is de mijne. Wat is dat wat nou? <laughs> en, en dan moet een gekke petje met jou ook nog op mijn kop. Oh, <laughs> He, neem me die niet kwalijk. Moet, ja. stil maar een beetje, ja. Ga. Ja, wil je? Kijk toch uit wat je doet. Ah, kan al er echt niks aan doen. Glij uit, het water in. Oh ja. ja, ja. En en nou, laat je hengel weer in. Nou, dat vind ik ook wel rustig van maar rustig aan. Neet? Ja. Ja. Ja. Kijk daar, is. ben je nog? Wat? Nou nee, een beetje. Niet zo erg, dat droogt wel. Wat, wat eens aan. Ja, ja, hier. Ja. Ja. Pak man? Ja, heb ik, heb hem. Ja, ja, ja. Zeg maar, maar nu heb je weer mijn hengel. Wacht even, zo eerst op. De kant zo. <laughs> al goed, al goed. Maar waar is dan de mijne? Nou, ja, laten we nou in dan weer niet met die waanzin beginnen. Hier, hier is die. Ja, heb je hem nou of heb je hem niet? Ja, ik heb hem. Ja, maar, is dat? Maar, was, nou, nou, nou, nou zit mijn haak weer aan jouw mouw vast. Zeg, en ik, ik, ik alsmaar met een gekke hoedje van jouw kop. <laughs> zeg, Zeg, uh, hier is jouw haakje, hè. Hm. Heb je hem? Au, ja. Prachtig, hè? Uh, uh, je leert het wel, als het lang hè. Zeg, nou gaat ik uh, een eindje de rivier langs. En jij blijft waar je bent, hè? Beweeg je niet voordat je me niet meer houdt. hebt. Nou, je rustig, hoor, hè? Begrepen. Nee! Nou, nou, nou. Nou, nou, wat een duisternis. Ik ben benieuwd waar Archie zit. Je kunt geen steek zien, geen hand voor ogen. heb ik nou dat aas? Waar heb ik nou dat... Uh, oh ja, ja dat heb ik het op. Dat zei hij ook weer, Archie. Uh, oh ja, sla de hengel terug. Dat gaat dan zo. Juist. En laat de lijn uitlopen. Hier, ja, klopt, klopt. Tot zover dat is alles in orde. En verder heb ik niets anders te doen dan te wachten. Aan aan het Moeder! <ifieïeder konstnick tévoilano> het is, het is, het is een vis, een vis, een vis. Wat moet ik dat doen? Ha, ha, wat zei Archie ook alweer? Het boekje, het boekje. Nee, nee, ik ga er weer het water heen! Huh! Hach! Hach! Hachie! Ik heb er een, ik heb er een, ik heb er vis. Ik heb een feest. Artie, ik een Wat wil je nou doen? Archie. Waar ben je? Hier. <laughs> oh. Wat zou jij nou op je rug? Wat denk je? een vis. Nou, ja. kijk daar eens. Weet je wat dat is? Nee. Dat is een zon. Hm. Waar heb je die gevangen? In het water. Dat je dan stond van de weg, En dan had ik hem nou, aan mijn haakje, Aartje, Aartje, ik moet hem kwijt, hij is ons verloopt. Ja, wacht even, ja, wacht even, Oh, haya. rustig, rustig, rustig ja, pak hem maar, pak hem maar, okay. langzaam laten vieren. Yeah, yeah, ja, Hou nou bij kieper, wat? Ze wit, ze wat? Bij je Oh, die, jongen, Kom kom joh. Yeah. Dus. Kom op, Eh. Ik heb nooit geweten dat het zal hem zo zwaar kan zijn. Zwaar, zwaar. zwaar. Zeg, hoe, hoe kom je er eigenlijk om? Nou, uit de rivier, dat heb ik je al gezegd. Zeg, wat wat denk je, Artje, is hij te gebruiken? Ik bedoel, om te eten, hè? Er zullen er in deze tijd van het jaar wel niet veel meer over zijn, hè? Om, uh... Niet veel meer over zijn, lieve man. Dat is de grootste zal die ik mij heb gezien. Ja, ja, groot is hij wel, vind je niet? Jonge, jongen. Die zal nou, nou, nou weg, nou. zo om de bij. Nou, vijftig pond zal hij zeker zijn. Ja, zou je denken, hè? Ja, nou ja. Nee, maar nee, ik niet zo. Stil, stil, eens. Wat? stil eens! Wat is dat dan? Hou je koest. Bukken, wat, ja, maar wat is er daar gebeurd? Boswachters. Boswachters? Ja, ja, of rivierpolitie, weet ik veel. Stil. Ze komen met deze kant uit. Voor je niet. Nee, maar we hebben toch niets gedaan? Ik bedoel, we, we, we, we hebben gewoon zitten. Stil! Dan, stil, zijn. Wij hebben alleen maar zitten vissen, Archie, hè? hè? Wat is er eigenlijk aan de hand? Stil, luister, uil. Deze rivier die hoort bij het landgoed van Lord Barkley. Lord Barkley, ja. Oh. oh, stil, stil, stil. Oh. Archie. Stil open. Ja. Oh. He, he. wij zijn wel eens te Ja. Wij zijn stropers, jij niet? En, oh. en jij zei, Archie, dat... Het... Ja, let er maar niet op wat ik zei, wil je? Oh. Hou je eigen liever klaar om te smeren als ik het zijn geef. Stel, Pieter er niet over. Nee, ik neem de benen niet. Stel, doe het niet Stel, doen het zo stom. Ze, ze kunnen je een proces nee. smeren, weet je dat? Nee. Ja, ze nemen je vistuig af. Of je meubeler. Misschien wel auto. Wat ben je soms de bak in? Bak, nee. Ja, nou, doe dan wat ik zeg. Hou je klaar om de benen te nemen, hoor. Nou zijn ze nog aan de andere kant. En die knapen schieten al toeraard. Ja... Zeg we zullen die zon tussen ons indragen hoor. Ja, ja ik vind alles goed nou. Maak jullie weg. Kom mee. Dus. Dat zou wel een grote belevenis geweest zijn. Nou, maar dat kan ik je verzekeren. <laughs> Stel je voor, nee, maar een zalm. Ja, ik weet dat dat een zalm is, zo draak hem de haken. Merk ik niet. Dus wat doe ik? Hè? Ik ga vechten. Ja, ha, ik ga vechten. Hij springt over het water uit. ziet zien springen. Ja. ja. Hij springt eruit als een bliksemflits. Vijftig pond, hoor. Ongelogen. Ja, maar het lijkt ons. Afijn, ik vecht, ik vecht, hè? Ik heb een beet. Ja, ik heb een beet. Ik hou de lijn strak. Wat doet hij dan? Niet waar in zo'n geval? Ik hou de lijn strak. Dan laat ik langzaam de lijn uitlopen. Zo. Ja. Maar hij is ook niet mis. Hij schiet door het water als een torpedo. Hij zit vast. Hij kan niks meer doen. Hij zit vast. En ik vecht met hem, ik vecht hmm. met hem, als een dokwerker. En die hengel, die hengel de zwiept, heen en weer. Ja, ja, ja, vechten, vechten, vechten. Haal in, haal in, haal in. Hebben. Zalm, 50 pond. Dat is alles. Dit was weer een aflevering van het seriehoorspel De Wilkinsons. Een aflevering getiteld Het Loze Vissertje. De rolverdeling Roderick Wilkinson, Jan Borkus. Jean, Wisje Bouwmeester. Snodgrass, Huip Orizant. Jekyll, Tony Folletta. Archie Lamsden, Van Heskes. Regie, Johan Bodegraven.